Premier Schotten van Curaçao biedt vanmiddag het ontslag van zijn regering aan. Hij is zijn meerderheid kwijt nu een dissidentlid van zijn eigen partij heeft besloten zijn zetel te houden. Dat betekent dat Schotten hem niet kan vervangen door een medestander. Aanleiding voor de regeringscrisis op Curaçao is de aanhoudende stroom incidenten rond de integriteit van de ministersploeg.